11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De bom bij Leiden is ontmanteld. Over een kwartier wordt de snelweg A4 weer vrijgegeven. De weg was afgesloten vanwege de ontmanteling... van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. En ook het luchtruim was dicht. De bom werd donderdag gevonden bij baggerwerkzaamheden.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 Een dag na de dood van de Pakistaanse Taliban-leider hebben de Taliban hun tweede man, Ghant Said, aangewezen als zijn opvolger. Mesut en vier medestanders kwamen gisteren om het leven... bij een aanval door een Amerikaanse onbemand vliegtuig. Said, die ook Sanja wordt genoemd, is waarschijnlijk het berijn achter een actie in een gevangenis in Noordwest-Pakistan vorig jaar... waarbij 400 gevangenen werden bevrijd. Onder hen waren veel terroristen. Minister Schultz van Hagen ziet af van het plan om tol te heffen voor de nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16 bij Rotterdam. In het AD zegt ze dat ze bang is dat de automobilisten de weg zullen mijden als ze ervoor moeten betalen. De aanleg van de nieuwe verbinding begint in 2017. Het was de bedoeling om via tolheffing 245 miljoen euro binnen te halen. Maar volgens Schultz zijn er in de buurt te veel alternatieve routes.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 Is de A4 Amsterdam-Den Haag in beide richtingen nog even afgesloten? Tussen Leidsendam en de Dorp is de weg afgesloten. En daarom staan er ook files nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Leidsendam, 3 kilometer. Richting Den Haag op de A4 bij Zoetenwouder-Rijndijk, 2 kilometer. Op de omrijroute op de A44-N44 Amsterdam-Wassenaar, staat bij Wassenaar-Kerkenhout 3 kilometer in beide richtingen. Op de N14, Leidsendam richting Den Haag bij Den Haag-Mariahoeven, 2 kilometer. En nog een file bij Amsterdam op de A10 uh, richting Den Haag voor de Koentenal 2 kilometer. In Opium TV, Paul de Leeuw en actrice Vera Man over hun passie voor Barbara Streisand. People who need people. De internationale allure van toneelgroep Amsterdam. Acteur Hans Kesting is te gast. En Joep van het Hek geeft zijn commentaar op het culturele nieuws van deze week. Opium TV, vanavond, half elf Avro, Nederland 2.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 I found my thrill. Ah, daar zijn ze gebleven, de sterren van toen. Win, Vanaf maandag op Radio 5 Nostalgia, de Evergreen Top 1000. Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman. Goedemorgen, zonder Margriet Vroomans vandaag. Oud-CDA-Defensieminister Hans Hille, SP-Tweede Kamerlid... Jasper van Dijk en Lisbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid van GroenLongs, GroenLinks... zitten vanmorgen aan tafel. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Uh, Nederlandse militairen die gaan naar Mali. Een goed plan of niet? We praten erover. En kan defensie zich dat eigenlijk wel veroorloven? En welke koers moet uh, het CDA voeren? Hans Hille heeft daar een uitgesproken mening over. En mag autorijden leuk zijn? Lisbeth van Tongeren een antwoord op geeft, hoop ik. Hierover gaan we het in deze uitzending hebben. En mogelijk komt er uh, misschien ook wat nieuws... van het congres van het nu nog bestaande 50+. Plus. En daar proberen ze een nieuwe voorzitter te kiezen. En uh, misschien horen we daar straks iets over... van NOS-verslaggever Wilma Borgman, die daar aanwezig is. U kan, uh, kan ons zien op trotskamerbreed.nl en politiek 24. Um, we beginnen, zoals altijd, op zaterdag... met de kranten van de zaterdag. En nou ja, dat is bijna een vast onderwerp natuurlijk. Het afluisteren. Wie is er wel en wie is er niet afgeluisterd? En wie wist het wel of wie wist het niet? Nou, het moet toch ook even gevraagd worden aan u Hans Hille, oud-minister van Defensie, MIVD. Dat, uh, de inlichtingendienst bij Defensie viel toen de tijd onder u. Uh, zegt u er eens wat over? Dat afluisteren, waar zou ik mee beginnen? Weet <lacht> u dat u zelf afgeluisterd bent? <lacht> Uh, ik had een telefoon die daartegen beveiligd was. Dat was heel lastig, want die telefoon had zoveel veiligheidstoetjes... <lacht> dat voordat je iemand kon bellen, was je eerst een half uur toetsjes aan het indrukken. Met andere woorden, u heeft hem eigenlijk nooit gebruikt een gewone telefoon genomen. waar die wel afgeluisterd kan nee, worden? Nee, nee, ik heb voortdurend alle toetsjes ingedrukt. Maar dat, dat, op het laatst was ik handig in hoor. Dat, maar, uh, maar ik ben dus niet afgeluisterd. Nee. Maar daar wel altijd van uitgaande dat het gebeurt. Maar dat ben ik toch altijd. Altijd? Dus de, de, de, de, de gaande weg ben ik in het openbare leven. Uh, heb ik het gevoel gekregen dat ik, uh, waar je ook bent... dat je toch altijd heel zorgvuldig je woorden moet kiezen. Heeft u ook zelf wel eens bij uw eigen diensten gepeild... Uh, in de rol van minister... Uh, wat hebben jullie eigenlijk in het verleden met uh, mij gedaan... qua afluisteren? Want uh, uh, nee, ja, oud heb... minister Brinkman bijvoorbeeld hier van het CDA... zei we vorige week bijna in een bijzin... dat ook hij in zijn periode als minister wist... Uh, afgeluisterd te worden. Nee, we hebben mij wel besluiten voorgelegd die ik moest nemen over acties die er zouden gaan komen. Maar ik werd zo geleefd door de Tweede Kamer, met name door de heer Van Dijk. Ja. Dat uh, ik niet toekwam aan geschiedenisonderzoek. Uh, ja. Nou, Jasper van Dijk, SP, een linkse partij. Niet-revolutionair, weliswaar meer. Maar heeft u wel eens nagevraagd of u op een, een of andere manier in de gaten bent gehouden? Nee. Maar uh, je gaat er natuurlijk wel over nadenken... Uh, door al die onthullingen en berichten. Aan de andere kant uh, uh, ben ik het eens dat je dat, dat soort dingen... die zijn ontzettend moeilijk volgens mij uh, uh, tegen te gaan als persoon. Het debat dat wordt nu volledig uh, volop gevoerd. En uh, het, het is voor ons natuurlijk van belang dat we erachter komen... wat nou precies de motieven zijn, wat er gebeurt... waarom de Amerikanen dat doen... En daarom willen we ook zo graag dat die meneer Snowden naar Nederland komt. Uh, dus het is jammer dat de regering daar niet aan wil meewerken. Ja, nou ja, precies om daar ook natuurlijk uh, aan te refereren. Want het is allemaal gekomen door Snowden, die in, uh, in Rusland zit. Uh, ja, mevrouw van Tonga, zou je dat ook onderschrijven, dat die Snowden naar hier komt? Er wordt overgesproken om hem naar Duitsland te halen. Nou ja, of dat gebeurt is waarschijnlijk een hele grote vraag, maar... Misschien is het even een antwoord op de vraag of ja. ik ooit wel afgeluisterd heb. Oh, sorry. Ben. Ik, ja, dacht, nee, nou, ik dacht, nou niemand uh, gaat er echt open kaart over geven. Nou, dus... Ik wil met plezier dat wel doen. Oh. In uh, mijn studententijd heb ik met een groep studenten in een kraakpand gewoond. Toen hebben we op een gegeven moment van iemand op de lijn... die zei, ik werk voor de PTT. Weten jullie dat jullie huis afgeluisterd wordt? Daarna heb ik allerlei onderwerpen gehad... maar uiteindelijk ben ik ook directeur van Greenpeace geweest. Greenpeace in Europa wordt door de Nederlandse AIVD in de gaten gehouden. En ik ga er voetstoots van uit... dat ik zeker in die periode ook goed in de gaten gehouden ben. Ja, u zegt dat Greenpeace in de gaten gehouden wordt door de AIVD. Als u dat zegt als Kamerlid en u heeft er zelf gewerkt... dan heeft u daar reden voor dit zo te zeggen, dat u het namelijk weet. Um, dit soort dingen krijg je nooit bevestigd. Maar ik kan me uh, nauwelijks anders voorstellen dan dat dat zo is. In Engeland en in Frankrijk uh, heeft Greenpeace destijds daar gewoon uh, bewijs voor gevonden... En het was algemene kennis dat in Europa gezegd wordt... kan de Nederlandse AIVD dat doen... omdat het hoofdkantoor van Greenpeace ook in Nederland gevestigd is. Ja. En wat ik altijd tegen de medewerkers gezegd heb... dat is eigenlijk alleen maar heel handig... want dan gaat niemand ooit een actie van Greenpeace verwarren... met een mogelijke terroristische aanslag. Dan weten ze gewoon dat het vreedzame demonstranten zijn die daar met een spandoek staan. En dan krijg je geen enkel risico op iemand die zenuwachtig wordt... en misschien gaat schieten. Nou, het is goed dat u zelf mij even heeft herinnerd... aan een vraag te stellen die ik al bijna weer vergeten was. Hans Hille, is dat logisch dat krimpies wordt afgeluisterd... of in de gaten wordt gehouden? Nou, waar we het bij Amerika over hebben, dat is dat men dat eigenlijk, eigenlijk op wo herkenbare woorden... Uh, eh, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden gesprekken kan volgen... en dus niet individueel zit af te luisteren. Nee, maar dus we hebben het nou even over kritisch ja, in Nederland. Ja, maar goed, dat, eh? dat zijn verschillende dingen, hè. Want ja, de techniek gaat voort. Uh, wat uh, in de tijd wel is gebeurd. voor elke afluistering... moet aan de andere kant één ambtenaar zitten uh, die dat afluistert... en die moet vervolgens ook nog kennis van zaken hebben. Dus ik vind het optimisme wat Lies wat vertongen net zei... ik begrijp het wel, hoor, maar dan kunnen ze onderscheiden tussen wat... Uh, Vreedzaam is het niet, vind ik niet helemaal, 100%. Want het is toch de interpretatie van degene die afluistert ja, maar het of die dat nou, zo hoort. Gaat er nou even over maar of het is, u het, ik het aannemelijk me, vindt? Ik kan, ja hoor, ik kan me heel goed voorstellen. Dat dat gebeurt bij Greenpeace? Dat en dat ook, het toen gebeurde, kan ik me dat voorstellen. Ja, en eigenlijk bij allerlei organisaties die op een, een of andere manier... de samenleving en uh, nee, de regering in kritisch volgen. Nee, in Nederland volgt... Uh, ik denk dat in Nederland uh, algemeen in uh, de AIVD wel... Alert is. Want kijk, als er morgen iets gebeurt wat ze niet hebben voorzien, is ook de, zijn ook de apen Ze zullen proberen om zoveel mogelijk te weten te komen van datgene wat Nederland ze kunnen bedreigen. Maar ik denk dat Nederland, ook het Nederlandse overheidsbestuur, gaandeweg zo gewend is aan allerlei geïnstitutionaliseerde. Uh, actiegroepen dat die niet direct het eerste zullen zijn bij de aandacht opgericht. Ja, mevrouw van Tongeren, maar dan toch even naar die Snowden. Vindt u ook dat hij hier in de Nederland zou moeten komen... om bij het parlement ondervraagd te kunnen worden? Nou ja, sterker nog, ik heb in de Tweede ja. Kamer ervoor gepleit... dat Snowden asiel zou krijgen. Den Haag is de stad van het internationale recht. Dat snap ik, maar denkt u dat dat ja. een haalbare route is? Uh, uh, Moskou, uh, Amsterdam, via Duitsland? Uh, het is zeker haalbaar en ik vind ook dat wij als Nederland... ook wel eens een keer onze nek mogen uitsteken voor onze principes... Dus dat we zeggen dat we dit zo belangrijk vinden. En ik had heel graag hmm. gewild dat Nederland zover zou gaan om te zeggen... we bieden hem asiel aan. Daar heb ik van de ministers van gehoord dat dat absoluut eh, niet aan de orde zal zijn. Nou, Dan is de volgende stap in elk geval dat eh, de Tweede Kamer zich ermee bemoeit. En dat we de heer Snoden <coughs> uitnodigen voor een, eh, ja, een, een hele uitgebreide discussie met de Tweede Kamer. Hans Hela gaat niet gebeuren, denkt u. Ja, dat weet ik niet. Dat of is het een reële mogelijkheid dat zo iemand onder een speciale regeling naar Duitsland en eventueel ook naar Nederland komt en misschien zelfs wel hier asiel aangeboden? Ja, maar ik denk dat voor de regering niet alleen de overweging is om de waarheidsvinding te doen die de Tweede Kamer naast heeft, maar dat Nederland ook heel sterk rekening houdt met de verhouding met de Verenigde Staten en ik denk dat Nederland er veel meer weegt op. Welke druk moet je op de VS uitoefenen en welke niet? En als Nederland zoiets doet, zo denk ik ook dat Nederland dat afstemt. Bijvoorbeeld inderdaad met Duitsland. Om dan gemeenschappelijk tot iets te komen. Ik durf het niet te voorspellen. Ik acht het op de moment niet waarschijnlijk. Maar, hm. maar is het niet de... opvallend dat, dat de Duitse regering samenwerkt met het Duitse parlement ja. om hem in Duitsland te krijgen. En dat je in Nederland ziet dat de regering afhoudend is... veel voorzichtiger, plasterk die er eigenlijk niet aan wil... en dat het dus vanuit de Tweede Kamer moet komen, dit verzoek. Dat valt mij dan wel weer op. Ik vind dat heel, heel jammer. jammer. Ja, Oké, okay. nou, één, één ding vraag ik me wel af... als uh, u, mevrouw Van Tongeren en uh, Jasper van Dijk... zich er zo druk over maken. Is dit nou een onderwerp waar je misschien als parlement... meer aan moet doen, gewoon door een... Uh, parlementair onderzoek te initiëren hier, hierover. Ik heb het niet over een enquête, maar gewoon een onderzoek. Ja, het begint natuurlijk eerst met uh, proberen hè, in een ronde tafel... in een gesprek meer informatie te krijgen en meer informatie te vragen... Maar de suggestie, minister. Minister, de suggestie die ik doe, dat de Kamer wat verder daarin moet gaan... om echt het onderste wat kan euh, boven tafel te krijgen. Nou, de Kamer probeert dat door, hé, zoals mijn collega Jasper van Dijk ook zegt... In, in elk geval te kijken, kunnen wij Kamer en regering... in dit dossier samen optrekken? Nou, dat blijkt dus helaas op dit moment al niet mogelijk... Dus dan doet de Kamer een volgende stap om te zeggen... kunnen wij dan de heer Snowden in elk geval horen? Want als je iets wil onderzoeken... dan zul je toch met betrokkenen ook moeten spreken. Ja, nou, we heeft het over onderzoeken? Uh, een Kamer heeft niet, en dat lezen wij uitgebreid in een verhaal... in de Volkskrant, heeft eigenlijk maar heel weinig mensen... Uh, als medewerker om die regering... Te kunnen controleren en om daadwerkelijk uh, onderzoek te doen. Is dat inderdaad zoals in de volkskrant staat, uh, zo problematisch? Die hoos aan informatie, die berg die je wil onderzoeken en dat het eigenlijk niet kan? Ja, je kan als Kamerlid alleen maar effectief zijn, in, in, naar mijn mening, als je heel erg focust. Dus en, ik moet drie ministeries uh, uh, controleren. Daar heb ik twee keer een halve medewerker ondersteuning voor in de Kamer. Dus dat betekent dat je enorm vertrouwt op een breed netwerk die ook informatie aanlevert. Want als je alleen eh, vertrouwt op de informatie van de regering, uiteraard, dan lijkt het alsof er, he, alles is koek en ei en loopt prima. Mm. Dus je zult daar dieper in moeten spitten. Nou, dat doe ik met de medewerkers, maar ook ik heb op he, ja. vele gebieden heb ik netwerken. Dan vraag ik aan mensen: van, Nou, vertel eens dat schaliegas in Amerika bijvoorbeeld, is dat nou echt zo geweldig voor de economie? En dan moet je wel goed opletten, is dat dan een linkje van NASA... of is dat van een onderzoek, van een scriptie van een middelbare scholier? Ja, maar netwerken en focus houden. Ja, nou, heel dat... belangrijk. En zelfs dan is het lastig... omdat he, maar... de ministers toch van tijd tot tijd net voor een groot debat... Uh, totaal nieuwe informatie naar de Kamer sturen. Ja, focus houden, dat zou ik zelf ook graag willen leren. Uh, Jasper van Dijk, uh, hoe, hoeveel medewerkers heeft u als Kamerlid? Uh, per ministerie één ongeveer. Uh, dat wisselt per ja, ja. Eh, groot. Maar ik, ik, ik doe defensie, ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. Dat zijn uh, drie tot vier mensen. Nou, dat zijn reuze departementen. Of in ieder geval ook complexe departementen. Zo is het. Maar ja, je, kijk. Uh, de, die verhouding is altijd scheef. Uh, of je er nou drie medewerkers bij krijgt of niet. Uh, je staat nou. tegenover een ministerie met duizenden ambtenaren. Ja. En ik ben het helemaal eens. Je moet als Kamerlid uh, slim zijn. En, en, en je richten op uh, de essentie van, uh, van problemen. Maar wat nu bijvoorbeeld in dit artikel staat in de Volkskrant vanmorgen... is dat je toch een beetje de indruk krijgt... dat het voor een Kamerlid gewoon heel moeilijk is... om een regering echt, fundamenteel en goed te controleren. Is dat zo? Ja, nou ja, je staat tegenover een leger van ambtenaren... dus een minister is, uh, is, is erg goed geïnformeerd. Aan de andere kant herinner ik me ook nog dat oud-minister Hillen heeft gezegd... ik krijg helemaal geen tijd om goed na te denken over visie... omdat zijn agenda nog veel voller zat dan dat van een, een, een, een Kamerlid. Kijk, het is een positie van uh, David tegen Goliath... Ja. Uh, per definitie. Uh, maar David won. Dus je moet het slim aanpakken. Ja, en hoe, hoe ziet u dat? Want u, uh, meneer Hele, heeft beide kanten meegemaakt. Kamerlid zijn en uh, ministerwezen. Met die uh, honderden ambtenaren die je allemaal uh, ondersteunen. En sterker nog, ik heb nog een derde uh, professie beoefend. Dat is uh, journalist. Ja, dat is waar. En uh, ik heb, juist het feit dat ik journalist ben geweest... heeft mij veel voorsprong gegeven als uh, Kamerlid omdat ik uh, daardoor veel gerichter gewend was te zoeken... en ook veel meer uh, veel, uh, veel gedisciplineerder dat deed... omdat je als journalist deadlines hebt en uh, beperkte tijd. Dus je bent veel gedisciplineerder erin. Ik heb in de Tweede Kamer in het presidium gezeten... en toen is er de, was deze discussie natuurlijk ook aan de orde... want hij is al langer dan vandaag. En dan is altijd de vraag, wat moet de Tweede Kamer daar tegenover zetten? In wezen moet de Tweede Kamer bijvoorbeeld wat meer doen aan senioriteit. Mensen moeten langer kamerlid blijven, echt professioneler daarin worden in plaats van die snelle doorspoeling die we nu hebben. In tweede plaats is het zo dat... als je de Tweede Kamer net zo sterk maakt als een ministerie... dan krijg je eigenlijk een ministerie van Kamerzaken... En dan wordt het net zo bureaucratisch als het ministerie is. De kunst is, als je er extra mensen bij zou zetten. moet je ze bij de fracties zetten. en niet bij het instituut Tweede Kamer. Ja, nee, zeker. Ja, ja, maar... ja, maar in het presidium was de meerderheid altijd voor bij de Tweede Kamer. Ja, maar tot slot, heeft en... u de indruk dat de Kamer echt de macht kan controleren. en daar ook de middelen voldoende voor heeft? Nou, ik heb het wel eens genoemd, het is. Uh... Uh, grof toiletpapier. Je voelt het even, maar het reinigt wel. Het, uh, oh, het, daar het, moeten we even uh, over nadenken. Ik nee, ja. bedoel daarmee dat je gaat nooit het hele lichaam gaat. Uh, nee, uh, zeker niet. Uh, uh, uh, uh, uh, nee, het is het prikken prikken. En, maar als je goed prikt, dan kan je de ontreddering zien bij de bewindspersonen. Of je kan het probleem zien bij de, uh, bij de ambtenaren. En dan ga je doorgraven. Je hoeft niet uh, als een soort uh, schoonmaakbedrijf alles te weten wat er is. De, uh, de kunst is op een, op een combinatie van goed vragen een beetje bluffen en een beetje met andere uh, meerderheden maken om daarmee in regering onder druk te zetten. En ik heb zelf, ook als minister, maar ik heb natuurlijk ook als Kamer ja. het ook gedaan, maar ik heb ook als minister meegemaakt dat de druk van de Tweede Kamer soms zodanig was dat je wel eens dingen moest doen die je anders misschien niet gedaan had. Dus ik vind bij elkaar natuurlijk, uh, meneer Van Dijk noemt het dan, uh, David tegen Goliath, dat is het wel omdat de regering het meer is, maar de regering is soms behoorlijk angstig voor die Tweede Kamer. Hè? Ja. ja, nou oké. Okay. We, we, we laten het hier even bij, we praten zo uitgebreid verder... en zien we hoe angstig en hoe sterk de partijen zijn in het parlement. Dit waren de kranten. Weekoverzicht. Ja, in deze onzekere tijd, waarin ook in Hilversum ontslag... eerder in het verschiet ligt dan een vette bonus... laten wij graag iemand uit de politiek horen... met wie wij een positief gevoel delen. Ik heb heel erg naar mijn zin en ik ga elke dag met heel veel plezier naar mijn werk. En ik ga heel veel plezier weer van mijn werk. En vandaag heb ik in mijn tas een pot honing. Ik heb nooit overwogen te stoppen. Ik heb een onwijs leuke baan. Toegegeven, als een politicus zegt dat hij heel blij is... en nooit heeft overwogen op te stappen... dan ligt zo iemand meestal onder vuur. Maar goed, laten we nu eens positief blijven. Nog iets... Weet u waar Mark Rutte, onze premier, al die rijke gedachten... die vergezichten en die oplossingen vandaan heeft? Luister. All my ideas I own to Britain. Dat u het weet. Het goede komt uit het Verenigd Koninkrijk. Verbaast, verbaast mij niks. Werd het toch nog een pittige week met messen gegooid en gebroken servies. Louis Bontes, what's in the name, had het volgens Geert Wilders... nu echt te bond gemaakt. <kwijden> Het vertrouwen heeft de Bontes om door vorige week... ongeveer alle media op te zoeken, met messen te gaan gooien, geschonden. En daarom is het vertrouwen om en maakt er geen deel meer uit van de PVV-fractie. Toch apart. Het zijn bij de PVV steeds oud-politieagenten of ex-militairen... die bonje hebben met de leider. Valt nog mee dat daar in de fractiekamer nooit met scherp is geschoten. Ten tijde van Michiel de Ruiter, waar met name Bontes en Brinkman... zo'n grote fan van zijn, daar waren ze gekielhaald. Was er nog een heb-ik-dat-moment voor minister Plasterk... die te horen kreeg dat de Amerikanen ook ons afluisteren. Gelukkig maar, want je hoort er zo langzamerhand echt niet meer bij... als je niet bent afgeluisterd. We denken trouwens dat Plasterk zelf niet wordt getaped. Want, naar nou men zegt in Den Haag, heeft er bijna niks te doen op het departement. Dan nog even een voorbeeld van wat het kabinet... onder een participatiesamenleving verstaat. Ik zeg niet dat ik er geen boodschap aan heb. Ik neem er wel kennis van, dat hoort u mij niet zeggen. Maar het is niet zo dat we nou meteen in de houding springen... en iedereen eten en drinken en onderdak gaan geven. Zo zit het niet, die uitgeprocedeerd is. Mag u tot slot helemaal zelf bepalen... wie volgens u in Den Haag het beste Engels spreekt? First of all, I had the opportunity to visit Nick Clegg in his office. In future cases I propose to deviate fiscal targets... in the stability and growth pact to the concrete achievement of reforms. Mevrouw de voorzitter, het CDA does not rule this country. En dat is de merken ook. Tros, Radio 1. Het is alweer later dan tien voor half twaalf. En u luistert naar Tros, Kamerbreed met als gasten... oud-defensieminister Hans Hille, lid van het CDA. GroenLinks, Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren en Jasper van Dijk van de SP, Tweede Kamerfractie. Meneer Hillen, om met u te beginnen als oud-minister... het moet u goed doen dat defensie weer, om maar een ongelooflijk cliché te gebruiken op de wereldkaart komt te staan. Want wij gaan naar Mali, of sommigen zeggen Mali... en eh, daar gaan wij met blauwe helmen lopen om daar de mensen te redden. Ik wist sowieso niet dat Defensie zich überhaupt nog iets kon permitteren. Nou, het meest curieuze vind ik dat de Partij van de Arbeid... Eh, voor dit kabinet in zijn programma nog een miljard wilde bezuinigen. En eh, nu ze lid geworden zijn van het kabinet... ineens weer een, een, een volle agenda aan het maken zijn voor de krijgsmacht. Dan vind ik van het een of het ander. Ja, maar waar, verbaast u dat... Dus... Uh, nou, het is, is, is wel vaker voorgekomen, maar als ik militair ben... dan zou ik hopen dat, uh, dat ik bij de, bij de Partij van de Arbeid nu beter af ben dan in het verleden. Dus het is wat opportunistisch als de Partij van de Arbeid de stelling neemt... ten opzichte van de krijgsmacht. Maar hoe dan ook is er geld, want dat verbaast uh, misschien sommigen wel. Uh, we ja, hadden natuurlijk. de indruk dat men daar uh, op gimpies loopt bij Defensie. en de Tanks hebben we al niet meer, vliegtuigen zijn eigenlijk te duur. Nou ja, kortom. Ja, dat valt wel mee en sterker nog in mijn tijd heb ik geprobeerd... al die achterstanden weer voorraden en uh, kleding en dat soort dingen in te halen. Maar die, die missie die nu uh, op stapel staat is een gevaarlijke. Ik kan niet beoordelen, want ik heb niet bij de is Het Is een form, gevaarlijke, ja, dat leg ik er even uit. Waarom? Ja, omdat de, de, in die omgeving de, de, de, datgene waarop gejaagd wordt... of datgene wat men probeert in kaart te brengen... Dat die mensen die zijn zonder scrupules en die zullen proberen om... Um, om, om hun, hun uh, doelen maximaal te verwezenlijken. Uh, kijk, in, in, uh, bij die Koerdersmissie in, in Afghanistan was het bezig, waren we bezig mensen op te leiden tot agent. En laten we zeggen, in die samenleving kan dat best enig draagvlak. Ja, maar je bedoelt Dan... eigenlijk te zeggen: een beetje ingewikkeld. Dit is gewoon. Oorlog en vechten. Nee, niet vechten, maar het is, nou, het is, het is je handsteken in de wespennest. En dat wil niet zeggen dat je hoeft te vechten. Als je het goed doet, en onze commando's zijn voortreffelijk hoor. Als je het goed doet, dan, kan je, dan hoef je er geen problemen te hebben. Maar dit is topsport voor de militair. En wat ik zo geestig vind, dat is dat uh, de huidige minister Timmermans vond Koundoes te gevaarlijk. Vond Koundoes de militair, vond Koendoesten uh, uh, een vechtmissie en hij stuurt, hij is zelf nog geen minister... of hij stuurt onze militairen naar een veel gevaarlijke omstandigheid... en vindt dat ook heel verdedigbaar. Dus ik vind de Partij van de Arbeid hierin werkelijk erg onvoorspelbaar. Maar voor de militairen, en dat is een ander punt... voor ja. de militairen geld, als je ziet wat wij met ons weinige geld proberen te presteren... is wat hier wordt gevraagd, ik gebruik net het woord topsport... Ja. Wordt, wat hier van de militairen wordt gevraagd... is wel het uiterste van een kundigheid... en dat is voor de kwaliteit en de verdere kwaliteitsontwikkeling... van de krijgsmacht niet verkeerd. Goed, maar kunnen we het tot slot nog even? Kunnen we het, Hans Hillen? We, we, we kunnen het zeker. De krijgsmacht is niet. Dat, dat, als er morgen uh, nog veel meer aan de handel is, moet je ook iets kunnen doen. Op de krijgsmacht is het te veel bezuinigd. Maar ze kunnen nog wel wat. Ja, Lisbeth van Tongeren, Koendo's en GroenLinks, dat is al een heel ingewikkeld onderwerp. Maar, dus u bent hier uh, heeft u hier twijfel over, eigenlijk, over als partij, over deze missie. Er moet nog over gesproken worden, maar toch? Ja, dat wordt natuurlijk altijd het eerste antwoord. Hè. We hebben die artikel 100 brief waarin dan uitgelegd wordt... wat het plan is, hebben we vrijdagmiddag ontvangen. Dus ja, dat is een brief die naar ja. de Kamer wordt gestuurd. En dat heet, nou ja, goed, dat noemt ja. men in de vaktermen... De magische artikel term, artikel 100 brief, maar goed. Heb ik ook geleerd toen ik Kamerlid werd... Dus wij gaan dat uh, uitgebreid bestuderen. Daar komen uh, debatten over en dan nemen we een besluit. Maar de... ik ben wel heel verbaasd om te horen... dat hier de oudsbewindspersoon zegt dat het gevaarlijker is. Terwijl ik toch uit de media begrepen heb dat de huidige uh, bewindslieden zeggen... dat het een lager risicoprofiel is. Dus ik ben benieuwd... Een koelus? Dan Oeruzgan. Uh, ja, Oeruzgan. Maar Uberskan ja. Was, was een... Uh... Daar moest de provincie onder controle worden gebracht. Daar moest echt gevochten worden. En bijvoorbeeld de slag die daar bij Chora geleverd is, dat was gewoon een militaire veldslag. We gaan daar niet. We hebben wij je allemaal zo nooit gehoord uit de monden van de politici in de Nederland? Wij wel. Hè? Ja, wij van wel. u wel. Ja. Dat was een beetje de enige. Maar, uh, maar... Nee, u sprak eigenlijk ook niet echt over oorlog, hè? liever niet. Oerbuskan Oer was, uh, was, was heel stevig. Hebben toen heel stevig, en, dat is weer zo. In die, in die periode er is gewoon toch oorlog? Niet elke dag, maar die, nee, die maar veldslag bij Chora. Om, om de dag, nee, om nee, nee, nee, ook niet. Maar die veldslag bij Chora, dit was echt, dat was een slag. Maar goed. Maar we gaan er nu niet in voor veldslagen. We gaan er nu in om voor, voor, dat in kaart te brengen, intelligence. Alleen dat kan je alleen met met militairen die werkelijk de beste zijn... die je ongeveer kunt bedenken. Ja. Zowel op het punt van techniek, ervaring... het verzamelen van gegevens en het interpreteren... Ja. maar ook fysiek in staat zijn om te overleven in extreme omstandigheden. Jasper van Dijk, Hille noemt het een wespennest... en behoorlijk gevaarlijk, ook al kunnen we het wel. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk ook wel dat de defensie nou. het kan. Maar de vraag is... Of je eh, het moet doen. Precies. En wat vindt de SP? Nou, het is uh, al bijna half twaalf, dus dan kunnen we er misschien snel aftikken, dit standpunt. <laughs> nee, maar wij, wij, wij willen het debat aangaan. Ik wil dat de regering veel beter uitlegt waarom Nederland daar naartoe moet gaan. Het is erg ongewis. Uh, de toestand in Mali. Het is onduidelijk tegen wie we precies moeten gaan vechten dan. Er, zit, er zijn Tuaregs in het noorden van Mali. Daar zijn jihadstrijders. Die zitten daar in onherbergzaam gebied. Nederland gaat daar meedoen uh, met de Fransen. Uh, meevechten uh, potentieel. Uh, de, de, de kans is dus dat je nieuw terrorisme uitlokt. op het moment dat je daar aanwezig bent. dat je daardoor uh, de bevolking tegen je krijgt. We moeten voorkomen dat het een uitzichtloze strijd gaat worden. Ja. Net als in Afghanistan. Uh, dat zou niet opschieten. Ja, Afghanistan, daar was de SP tegen. Koendu ook we ja, bent u hier eigenlijk ook gewoon tegen. Nee hoor, dat zeg ik uh, niet en, we, en de SP is helemaal niet per definitie tegen uh, militaire operaties. Wij hebben bijvoorbeeld altijd steun gegeven aan de antipiraterijmissie bij Somalië. Die is ook zeer succesvol. Uh, maar bij deze missie moeten we toch uh, de vraag stellen van is Nederland nou het beste land om daar naartoe te gaan? toe te gaan. Denk ook aan het taalprobleem dat daar is. Omdat wij geen Frans leren meer op school, bedoelt u? Juist, daar zit zeker wat in wat u zegt. Uh, Nederland geeft al decennia lang ontwikkelingshulp aan Mali. Dus je kan mm -hmm. ook de vraag stellen, uh, zou Nederland zich daar niet op moeten richten? Nou, dat, en dat heeft niet zoveel zin ontwikkelingshulp daar, maar het nou, is gewoon een Bijvoorbeeld bende. omringende landen zich meer gaan richten op de uh, troepenmacht... die uh, Bert Koenders daar samenstelt... Mm. Uh, zodat Nederland uh, kan doen waar het beter in is. Ja, en Bert Koenders is daar geen minister even voor de duidelijkheid met die leidt een. Die is nee, gezand. Ja. Uh, mevrouw van Tongeren, maar bij GroenLinks is er in ieder geval hoe dan ook over die missie ook twijfel. zoals Jasper van Dijk dat verwoordt. Nou, Eerste primaire reactie. Het zijn uh, belangrijke, he, de, ongeveer de zwaarste besluiten die je kan nemen. Want het gaat over leven en dood en mensen die je daarheen stuurt. Dus wij willen dat zorgvuldig doen. Dus dat doen wij niet op een vrijdag uh, achternamiddag. Oh. Daar willen we echt heel goed naar kijken. Maar een van de dingen die mij eigenlijk al een beetje... in het verkeerde keelgat schoot... is dat onze minister-president Rutte... zo de nadruk legt op ons eigen belang. Ja, dat staat motivatie. ook heel duidelijk in die brief. Ja, het gaat alleen maar om belang. Het is onze, onze achtertuin. Nou, en Eigenlijk. GroenLinks zit daar heel anders in. Wij vinden echt hè, dat ja, eh, mensenrechten de basis moeten zijn voor internationale samenwerking. Dat we het belangrijk vinden, wat hè, Van Dijk ook zegt, is: hoe eh, bouw je dan daarna? Stel dat je iets voor elkaar krijgt. Hoe krijg je een rechtsstaat? Hoe zorg je ja, dat. Maar wat de, is er mis met eigen belang? Wat er eh, onder andere mis is met eigen belang, is dat je dan niets meer doet. Omdat je gewoon ook wil dat. Andere mensen het goed hebben. Alles moet teruggerekend worden. En volgens mij hebben we de buiten al binnen. Want Nederland mag nu weer kalfsvlees gaan exporteren naar de VS, bijvoorbeeld. Dat is wel dat, een hele grote overgang met er mei liggen. Dat, dat, nou, even niet dat je dus direct er iets voor terug moet hebben, voor je eigen belang. Dus als wij gaan helpen in VN-verband, doen we weer mee. En kan dan het willen we dus Kalfsvlees naar Amerika. Dan is dan 15 jaar lang ja, mocht ja. dat niet. En nu is die handelsbelemmering uh, weer opgeheven. Dus dat je dat soort dingen ervoor terug moet krijgen. En dat we. Als, stel als je soldaat bent, dan ja. ga je toch daar niet hè, de intelligence verzamelen... omdat je denkt van nou, dan krijgen wij weer een paar handelsverdragen... en handelscontacten met de VS weer. Maar We hebben het toch allemaal belang bij dat het daar een stuk rustiger is dan uh, nu. En bovendien zijn ook er ook heel veel maar mensen die Maar doe het dan allebei. Daar... Ja, Leg dan ja. op beide kanten de nadruk dat het en he, verstandig is om te doen, maar dat het ook wat oplevert. Wij genieten in Nederland enorm van onze rechtsstaat... dat we vrijheid ja. hebben, dat we welvaart hebben. Dat we, he, behalve de mensen die uh, staatssecretaris Steven... daarnet geen dak boven het hoofd wil geven... Ja. de meeste van ons dat hebben. Dat wil je toch gewoon ook voor mensen in andere landen. Waarom is zo'n motivatie... En niet, niet meer aan de orde moet alles vertaald worden, of naar economische belangen, of naar puur ja. eigen belang. Dat vind ik echt, jammer. heel even. Dat, dat eigen belang, nou ja, goed, het is ook een reden. Ja, voor mij, van, vanuit defensie geredeneerd, zou ik veel eerder zeggen: van wij zijn lid van een Bondgenootschap, wij zijn lid van de Verenigde Naties, en je moet van tijd tot tijd je verantwoordelijkheid nemen. Er zijn momenten dat je past, er zijn momenten dat je doet. En ik vind dat op het moment dat je het doet... dan doe je altijd iets op dat moment in een crisisachtige situatie... waarin je dat hele langzame opbouwen onderaf... op dat moment echt niet kunt doen. En dan is de vraag, doe je het wel of doe je het niet? En als je het doet, moet je het goed doen. En ik vind dat deze, uh, uh, deze operatie zou... ik zou het niet bevorderd hebben als minister... Maar, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat, dat zoiets aan de orde zou kunnen komen dat je dat doet. Ja, Maar hoe dan ook, het is goed dat we het doen... Uh, het is goed voor Defensie. Voor de, de Defensie kan zijn kwaliteiten bewijzen. En, kijk, Defensie is... Met, er is veel op bezuinigd, maar Defensie heeft de afgelopen jaren... heel veel aan, aan vredesmissies deelgenomen. Zowel ter zee, als het om de Piraterij gaat... als Afghanistan, maar ook nog op andere plaatsen. Ook in Afrika trouwens. En wij hebben op het ogenblik een, een te kleine krijgsmacht. Ze zijn onvoldoende toegerust, maar ze zijn wel ontzettend goed uh, geoefend. De, de krijgsmacht is nog nooit zo goed geweest... eigenlijk als dat is geweest in verhouding tot... Tot, tot wat, wat eigenlijk de staat en de omgeving ervoor over heeft. Maar uh, Jasper ik herinner me nog dat president Hollande begin januari zei. Uh, wij gaan korte tijd naar Mali, enkele weken. En dan gaan we de boel op orde brengen: het terrorisme uitroeien, democratie vestigen. En dan komt alles goed in Mali. Nu is het november. En nu gaat Nederland tekenen voor een missie van twee jaar om daar uh, uiteindelijk de terroristen te verjagen. Dat is natuurlijk het doel van de Fransen. Uh, denk je uh, niet, dat, uh, vraag ik aan de oud-minister van Defensie... dat net als met de Taliban in Afghanistan... dat die mensen uh, in buurlanden gaan zitten... en rustig afwachten tot Nederland uh, vertrekt... En in hoeverre is het dus helemaal geen structurele oplossing... maar wordt het weer een uitzichtloos verhaal? Nou, als je zou gaan vechten, ben ik het er wel mee eens. Militair ingrijpen met vechten is een... moet je het als laatste doen, als anderen binnen zijn uitgeput... en moet je het ook heel krachtig en, en hard doen. Maar in dit geval gaat het om gegevensverzamelen... en ook als ze zich zouden verplaatsen naar andere plekken... moet je dat in kaart kunnen brengen... en moet je daardoor ze ook op kunnen sporen, waar dan ook. Dus ik vind datgene wat we nu doen... heeft wel degelijk een zekere verdedigbaarheid. Dus, uh, en het en is niet zo dat Nederland daarmee de zaak opjaagt. Dat, dat valt reuze mee. En voor ons militairen is het een, een, een enorme uitdaging. Maar is het uh, tot slot een haalbare operatie? Want die doelstelling is uh, duidelijk. Het wordt dan door Nederland altijd de 3D-richting genoemd. Hè? Ook ontwikkeling daar proberen te realiseren. Nou, We weten wat er in Afghanistan allemaal bereikt is. Dat is toch vrij marginaal. Maar het is ook learning all the time. Wij moeten, omdat we inderdaad op het punt van het grof geweld... zeg maar, tanks en zo, dat, dat we daar minder hebben... moeten we op het punt van technologie, intelligence... een boel erbij gaan doen. We hebben... Uh, uh, uh, uh, we zijn op het punt van cyber zijn we ons aan het ontwikkelen en wat je daar moet gaan doen is technologie veel beter mee om kunnen gaan, ook leren wat andere landen inmiddels, Frankrijk bijvoorbeeld, inmiddels hebben opgebouwd en proberen kennis met elkaar te delen. Dus voor, de, voor een technologische sprong voorwaarts, voor de krijgsmacht kan het heel goed zijn maar ik kan me voorstellen dat de Kamer dat niet op zijn eerste agendapunt heeft staan. Nee, wat u, zei, u haalt er wel iets bij van Mali en cyberwar, dat zijn wel dingen die ik niet direct uh, gecommuniceerd. Intelligence en in cyber heeft dicht veel met elkaar te maken. En op het moment dat je uh, technologie ontwikkelt om achter dingen te komen, bijvoorbeeld het hele punt van die drones waar de afgelopen jaren steeds ja. meer over gesproken is, dat is onderdeel van intelligence. Ja. Maar ik vind iets te snel gezegd dat, ne slot. dat Nederland uh, daar vooral goed zou gaan doen. Dat is helemaal niet zo zeker. Uh, het Malinese leger wordt getraind door de Europese Unie. Nederland gaat daar ook aan bij helpen. Dat leger maakt zich schuldig aan executies, aan mensenrechten schendingen. Uh, dan kan je zeggen, ja, dan moeten we dat gaan proberen te verbeteren. Maar de, uh, het kan ook averechts werken. Dan ben je dus een leger aan het bewapenen en aan het trainen... dat vervolgens op pad gaat om daar allerlei gruweldaden uit te voeren. Dus er zitten een hoop risico's aan deze missie. Nou, tenslotte, Hele, is dat reëel wat Van Dijk zegt? of is dat gewoon? Ja, je hebt wel de kans op repercussies. Ik heb die discussie in het kabinet niet meegemaakt. Ik heb de afweging ook niet kunnen maken. Dus ik vind het moeilijk om daar alle argumenten op tegen te ja. geven. Maar als je ergens... Ingaat, dan ben je deel van dat conflict geworden, natuurlijk. Althans, je, je, je, je kan daar repercussies op krijgen. Maar ik heb groot vertrouwen in de kracht en de kwaliteit van de Nederlandse militaire. Oké, okay, nou, er komt nog een groot debat over, natuurlijk, in de Kamer. Maar dat die missie hoe dan ook uh, met veel of minder veel steun uh, gepaard gaat, die missie gaat gewoon. We gaan even naar het congres van 50PLUS, wat hier praktisch om de hoek plaatsvindt in Hilversum. En daar zit NOS-collega Wilma Borgman. Wilma, is het daar feest? Ziet men de toekomst weer hoopvol tegemoet? Nou, misschien inmiddels wel, Kees, maar dat was bij het begin van het congres nou echt niet het geval, want... Uh, wat ik daarvan heel veel mensen hoorde toen het congres net begon. Dat waren toch de woorden van uh, de oplichter Jan Nagel, die die gisteren ook in de Telegraaf uh, uh, sprak. Namelijk, uh, het is vandaag voor deze partij voor 50Plus, erop of eronder. De uh, ronde zou zijn. Hoor je dan bij dat als uh, de leden van 50Plus hier vandaag uh, uh, een soort uh, Poolse landdag zouden houden, uh, er een puinhoop van zouden maken, maken, uh, het pand zouden verlaten aan het einde van de dag. Nou ja, erop zou natuurlijk het alternatief zijn, namelijk mm. toch op een uh, ordelijke manier een uh, oplossing te vinden voor al het gedoe van de afgelopen weken. Ja, maar wat is er uiteindelijk dan nu besloten? Nou ja, ze hebben het toch redelijk uh, ordelijk uh, aangepakt allemaal. Uiteindelijk uh, is er dispensatie verleend, Want misschien weet je dat in de regels van 50PLUS staat... dat je een functie in het bestuur van de partij niet mag combineren... met een functie in een politieke rol. Um, dat was een beetje lastig, omdat veel leden toch wel graag wilden... dat Jan Nagel, de oprichter van de partij... een belangrijke rol zou krijgen in het oplossen van de problemen... en, en de partij weer een beetje op de rails krijgen. Nou, dat hebben ze opgelost, want Nagel heeft voor een half jaar dispensatie. Gekregen, dus die regel is even buiten werking gesteld. Um, hij mag tot en met het voorjaarscongres, dus een half jaar, zeg maar, voorjaarscongres 2014, nieuwe mensen bij elkaar zoeken, um, de boel op orde uh, zien te krijgen in deze partij. En uh, na een half jaar dan uh, moet er een nieuw bestuur uh, op de stoep staan. Ja, dat is toch wel opmerkelijk, want uh, afgelopen week stond in de Telegraaf toch een doelgerichte actie om Nagel te beschuldigen van alles wat uh, vreselijk was. Daar waar Nagel verschijnt is, uh, is een probleem en nu heeft Nagel toch uh, tijdelijk daar uh, weer de touwtjes in handen. Of zie ik dat verkeerd? Ja, nee, ja ik denk, wat, wat ik heel veel hoorde van mensen hier... was toch vooral, wat voor alternatief hebben we? We kunnen doormodderen. Uh, ze hadden natuurlijk Jan Nagel uh, ook niet kunnen vragen... om de boel op orde te brengen. En wie had het dan moeten doen? Ja. Um, ik denk dat ze gekozen hebben voor het minste van de kwaad. Tenminste, dat is wat veel mensen vanochtend tegen mij zeiden. Oké, okay, nou, het is in ieder geval vaststaat dat 50... Plus uh, nog wel even blijven staan. Tot slot heel even Dirk Schering. Nou, er, er wordt op dit moment gesproken over de uh, in het leven roepen van een jongere afdeling van 50 Plus. Uh, Jonger, dus 40 plus. <laughs> nou, 50-min werd al uh, 50 hier min. in de zaal geroepen. Okay. Ja, dus de toekomst zien ze nu uh, rooskleurig tegemoet. Nou, dat kijk overwege aanmelding. Uh, tot slot <laughs> nog even. Dirk Scheringa, is die daar uh, gesignaleerd? Want ik las dat hij ook in dat bestuur wil. Hij wil in dat bestuur, ik heb hem niet gezien. Uh, dat zegt natuurlijk niet alles, want er waren behoorlijk veel mensen hier. Dus uh, dat zegt nog niks over zijn aanwezigheid of niet. Uh, wat in ieder geval zeker is dat hij uh, dat op dit moment niet gaat worden. Want okay. ook de benoeming van de overige bestuursleden... hebben ze even tot het voorjaar uh, in okay. de ijskast gezet. Nou, dus we, in elk geval wordt hij dus ook geen penningmeester. Dat is maar go goed, ook in dit geval. Dat naar nou, jouw woord, Kees. Ja, dankjewel Wilma voor uh, dit verslag. Oké, okay, dag. Uh, Lisbeth van Tongeren, we gaan het even hebben over uh, verkeer en vervoer. Want als ik het goed heb begrepen, uh, heeft GroenLinks een uh, groots plan... Uh, om de automobilist te behagen of te plagen? Wat, uh, hoe moet ik het simpel zeggen? Nou, Om de automobilist in de auto's van de toekomst te krijgen... En dat zal toch ander vervoer worden dan wat we nu hebben. We zien het paard en wagen ook niet zo heel veel meer in het straatbeeld. En wat ons betreft heel snel verdwijnen lawaaiige, vervuilende auto's. En worden die gedeeltelijk vervangen door mooie flitsende elektrische auto's. Of desnoods op waterstof, hybride auto's. En Nederland is ideaal gepositioneerd om daar echt een grote bijdrage aan te geven. Ja, maar moeten we ons zoiets zo iets voorstellen als wat we, we deze week in Utrecht is afgesproken. Dat daar eh, bijvoorbeeld voor dieselauto's van hoeveel jaar oud, 15 jaar geloof ik, dat die de stad niet meer in mogen. Dat soort maatregelen. Nou, je moet een wortel en een stok hebben. En de wortel wat mij betreft is... Uh, de, nou, de, ik weet niet of uh, luisteraars het gezien hebben... maar Google het anders even. Ja. En een nieuwe Tesla, een nieuwe BMW uh, 3i. Dat zijn prachtige auto's. Die kunnen ook een ja. heel endrijje elektrische auto's... En uh, het is geen, geen uh, licht verbeterde kant aan. Ja, mooie daar, elektrische ik... auto's. Ja, de dus, Tros, uh, Tros Autoshow is overigens pas om twee uur. Maar goed, ga verder. Uh, GroenLinks gaat zich neerzetten als de autopartij van de toekomst. Dus daar hoort een beetje uh, autoverhaal bij. Dus aan de ene kant moet je zorgen dat er mooi modern vervoer komt. Daar hoort een heleboel bij. En aan de andere kant moet je zorgen dat de allervervuilendste... Uh, auto's, vrachtenauto's, bestelbusjes, langzamerhand... Uh, verdwijnen En in Utrecht hebben ze een heel pakket aan maatregelen. Je kan daar uh, vuile tweetakbrommertjes omruilen... voor een uh, schoon elektrisch scootertje. Er wordt daar heel veel gedaan aan goed openbaar vervoer. Er zijn daar subsidiemaatregelen ja. voor dat elektrische rijden. En een van de dingen die ze ook gezegd hebben... de aller, aller auto's mogen de milieuzones niet meer in. Heeft u daar iets mee, Jasper van Dijk, uh, dat... Uh... Uh, uh, ja, auto aanpakken, nieuwe auto ervoor in de plaats denken van GroenLinks? Ik ben uh, voor schone auto's. Ik ben voor een schoon milieu. Maar ik zag gisteren het item op RTL Nieuws. Uh, uh, oude dieselauto's worden geweerd uit het centrum van Utrecht. Precies. Het centrum van Utrecht is al heel autoluw. Uh, daar was een, een, een, een meneer aan het woord die in zo'n auto reed. En die zei, uh, uh, nou mag ik dus niet meer op deze straat rijden... maar deze straat wel... Uh, ze waren daar uh, een reportage ja. aan het maken. En toen dacht ik, is dit nou niet een beetje symboolpolitiek... dat je dus een paar honderd van die auto's uit die binnenstad verjaagt... terwijl ze verderop in het land overal mogen rijden? Nou, maar dit is het begin. Uh, Toch? GroenLinks voor GroenLinks is dit het begin. Dat gaat overal gebeuren. Ik zou zeggen, eh, zet in op schone auto's. Uh, eh, maar ik vraag me af of zo'n maatregel... want dit is wel degelijk door de gemeente Utrecht... wordt ja. dit voorgesteld. Het is, nee, en het is, hij is besloten. Het college in Utrecht heeft dit besluit ja. genomen. PvdA D66 GroenLinks. Maar goed, in de omgeving van Utrecht is dat verbod er niet. Dus eh, eh, in hoeverre is het symboolpolitiek? Ja, vindt u dat ook, meneer Hille? Dit, dit soort eh, onderwerpen om dat op deze manier aan te pakken, symboolpolitiek? Of moet er echt iets gebeuren? Ja, ik vind dat de eh, positie van GroenLinks om de vlucht naar voren te nemen, om, om wat eh, mevrouw van Tonga net ook zei, om eh, de autopartij te worden. Maar dan van de, uh, van de nieuwste auto's ja. vind ik heel positief. Je moet wel eens aan, uh, bij dit soort vraagstukken aan Noorwegen denken... waar ze een aantal jaren geleden de belasting op auto's enorm verhoogd hebben... omdat die zo vervuilend waren. En het gevolg was dat in Noorwegen de oudste auto's rondreden. Omdat de mensen geen geld hadden om nieuwe te kopen. En dat de nieuwe technologie, die motoren veel schoner maakte... in Noorwegen dus niet op de weg kwam. Nou, dat is nu zeker niet dat meer Dat is niet meer, maar dat is toen gebeurd. En dan zie je dus dat het afknijpen en tegenhouden en zwaarder belasten... Uh, een een aanvraagseffect kan hebben. Wat de GroenLinks kennelijk nu wil. Dus het, het, het bevorderen. Dus ik denk, neem aan door, door lagere belastingen en zo. Het, het bevorderen van moderne auto's. Dat geeft ook een impuls aan de technologie. Dan ga je eerder produceren. Ik vind dat dat heel verstandig is. Ja, is, dat, is dat zo, uh, mevrouw van Tongen? Ook inderdaad de auto minder belasten als die schoon is? Maar nou, nog is... even over dat produceren. We ja. hebben in Nederland. Uh, in het zuiden van Nederland. een hele goede mogelijkheid om groene industriepolitiek te gaan voeren. We hebben daar DAF zitten. We hebben Tesla, we hebben Netcar. Die zijn alle drie bezig met verschillende vormen van schoon vervoer. Netcar kan schone bussen maken, Tesla is elektrisch. En ook bij DAF kunnen ze vrachtauto's ombouwen... tot een elektrische vrachtauto. We hebben daar de hand zitten... en we hebben de Technische Universiteit in Eindhoven zitten... die specialiseren in elektrisch vervoer. Nou, Wat ik nou zo graag zou willen van minister Kamp... en dat ga ik ook deze week nee. voorstellen... is zet daar nou gericht groen autobeleid op. Zorg dat dat de Green Car Valley wordt voor Nederland. En he, dat we ze kunnen maken, we kunnen innoveren, we produceren, we kunnen exporteren. En laten we er zelf ook meer mee gaan rijden. Want het helpt uh, ook onze luchtkwaliteit vooruit. Stel je voor in een stad dat je auto's nauwelijks meer hoort en je hebt dus, geen luchtvervuiling meer. Dan je je meer. dood opeens. en Je moet ze toch wel horen, want anders weet je niet of ze eraan komen. Het zal, het zal even winnen worden. Net zoals we he, ook moesten winnen van uh, paard en wagen... naar de auto's die we nu hebben. Maar in een, uh, een, een langzame verandering... als je weer wat stilte in die stad krijgt... dat die geluidsoverlast weg ja. is... en dat de luchtkwaliteit uh, weer zo wordt... als uh, die bijvoorbeeld in Noorwegen is. Dat zou fantastisch zijn. Dat kunnen we. We kunnen het zelf produceren. We kunnen daar maar... werking creëren. En dat is echt wat GroenLinks graag wil. Jasper van Eyck. moet je dan... Uh niet inzetten op die bussen, bijvoorbeeld in Utrecht. Die rijden ook allemaal op diesel. En uh, uh, dus ik ben het eens met het je moet het stimuleren, het rijden van schone auto's. Maar het, uh, het verbieden van een, een restant van oude dieselauto's is dat nou uh, je prioriteit? Dat vraag ik me even af. Even over die bussen. Volgende maand komen er in uh, Utrecht... de schoonste bussen die je kan verzinnen. Euro 6 bussen. Dat heeft het college in Utrecht expliciet in de aanbesteding gezet. Dus Utrecht doet een hele set aan verschillende maatregelen. Dus die oude bussen gaan weg? De vervuilende bussen die, uh, mogen daar niet meer rijden. En zij gaan daar in de binnenstad met schoon vervoer rijden. Dus, maar je moet het uh, samen bij elkaar zien. Het is niet alleen die 172 vuile auto's. Dat is niet het enige wat helpt. Je moet... In zijn geheel stap voor stap over naar schoon vervoer. Hans Hille? Ja, u maakt net de opmerking over dat je ze niet meer aan komen. Dat is ook een van de problemen met, uh, met elektrische auto's. Uh, auto's worden steeds geluidlozer. Maar je moet tegelijkertijd, dat is ook nieuwe technologie... sensorrijden komt er ook in, maar dan moet je de weeg op inrichten. Dat wil zeggen, we moeten af van het idee dat we bijvoorbeeld... altijd hele moeten kunnen inhalen. Je moet uh, stroken maken... Mogen stro we niet meer inhalen straks? Uh, nee, dat heb je helemaal niet meer nodig. Als je maar snel ergens kunt komen. En op het moment dat je op een rijstrook rijdt... waar je auto voor jou op sensoren rijdt... en waar je met anderen dezelfde snelheid rijdt... en je hebt dus niet de het tijd wisseling van stroken... wordt het verkeer een stuk veiliger van en een stuk sneller uh, afge afgewerkt. Alleen dat vergt een andere inrichting van ons wegenstelsel. Dat kan je dus ook in de stad zelf doen. En in die zin hoeft het de onveiligheid helemaal niet te schaden. In het tegendeel zelfs, het kan sneller en dat kan veiligen. Ja. Uh, mevrouw van Tonger, tot slot even. De, de komende week is de begroting uh, verkeer en vervoer... in uh, de Tweede Kamer, wordt die besproken. En uh, ik lees net vandaag in een interview met de minister van uh, Verkeer... Uh, in het AD, geloof ik, stond dat, dat zij zei... dat uh, meer asfalt toch eigenlijk ook wel een uh, oplossing is voor, uh, voor files en zo. Uh, als er nou uh, stille auto's komen en elektrisch... zou je dan eventueel ook voor meer asfalt kunnen willen zijn? Ja, Bij deze minister is helaas voor elk probleem wat betreft mobiliteit... maar één oplossing, dat is meer asfalt. En dan zou ik de ministers willen aanraden... kijk eens in Beijing, daar zijn ze Beijing. nu met hun elfde rondweg bezig. Daar hebben ze ook bedacht van... Hè, elke keer als het vastloopt leggen we de wegen bij... Dat werkt niet. In Nederland kunnen we gelukkig geen ringweg aanleggen. Je zal naar, zoals de heer Hille ook zei... slimmere oplossingen moeten. Je moet een combinatie hebben van openbaar vervoer... en goed schoon autovervoer, schoon busvervoer. En op die manier kunnen we Nederland goed in beweging houden. Dat zie je ook in het GroenLinks-programma. Ja. Wij reduceren de file druk nog meer dan de VVD doet met meer asfalt. Maar in elk geval is het toch wel leuk om hier vast te stellen... u bent pro-auto als het maar een andere auto is? Wij willen de autopartij van de toekomst zijn. De vervoerspartij van de toekomst. Schoon vervoer, schone auto's. En kijk eens op internet naar die sexy Tesla's. Daar ja, wordt heeft al de drie auto's keer genoemd. Daar krijg je problemen mee. Nou, dan noem ik BMW ook nog even. Ja, en en we allerlei met dan andere BMW merken hebben ze ook. Maar dat zijn hele aantrekkelijke auto's ook voor de autoliefhebber. Oké, okay, nou, het is een politieke ommezwaai... die niet gering is bij GroenLinks. Pro-auto. Hoe dan ook. Dan toch weliswaar een ander soort auto, maar toch. Uh, Hans Hille, nog even het CDA. Het CDA congresseert uh, vandaag. En dat is toch wel op een bijzonder moment... want het, het CDA heeft een koers uitgezet uh, de afgelopen maanden... en die heeft ertoe geleid dat het CDA aan de zijnlijn staat... Daar waar het over het landelijke bestuur gaat. Is dat een, een goede, slimme route geweest of is het uh, jammer? Nou, ik wist niet dat je de Tweede Kamer op, het, op een zijlijn staat. En ik denk ook dat de, bij de andere aanwezigen dat ook niet zo ervaren. Je maakt voluit deel uit van de politiek. Alleen je neemt geen regeringsverantwoordelijkheid. Ja, precies. Maar u vond en, ja, dat ja, niet dat zo... Ja, anders. nee, het is goed dat u en, me corrigeert. En, uh, en het is zo dat... Uh, ik denk dat de keuze die de Tweede Kamerfractie gemaakt heeft... een hele verstandig is geweest. Uh, niet alleen omdat je moet onderscheiden of wat het ook... of omdat je oppositie wilt voeren of wat dan ook. Nee, het gaat echt inhoudelijk om het... Ik denk dat de focus van de regering zo gericht is op het financieringstekort... en veel te weinig op de economie... dat als je daar zo op focust, dan knijp je de hele samenleving af... om het bij te houden. Terwijl als je zou zorgen dat de economie weer zou gaan groeien dan komt een deel van die inspanning die u doet... om het tekort naar beneden te brengen... komt uit de economie zelf. En wat het CDA nu probeert te doen... dat is trekkracht te zetten op de politieke discussie. Om, uh, en we hebben van de week al gezien ja. dat het werkt. Want er was ineens een plannetje van D66 en de VVD... om de belasting te verlagen. Uh, weliswaar bij Sint-Jutemus, maar in, ze noemden het wel. En dat wil zeggen dat de... Uh, dat de het voorstel van het CDA lagere belastingen, lagere overheid uitgaven... daardoor de economie meer ruimte te geven... De, de, discussie, de politieke discussie in Nederland best kan helpen. En dan vind ik dan kan je dat beter van buiten het kabinet doen... en proberen het kabinet uit te dagen dan dat je je deel uitmaakt. En dat, wat er op de aan het gebeurt is dat er in het midden een soort dood in de pot is... Ja. waar iedereen allemaal als een soort, soort ja, konijn in lamplicht naar elkaar zit te kijken... En, en, en verder niet van zijn plaats komt. Ja, en wat uh, bedoelt u met dat laatste... En dan uh, dood in de pot in het midden, bedoelt... Ja, er gebeurt niks. En wat er gebeurt is... telkens als er weer een probleempje is, gaan de lasten weer omhoog... of wat dan ook, maar het werkelijk meeademen... met een nieuwe maatschappij en een nieuwe ontwikkeling... waar burgers meer verantwoordelijkheid hebben. Wil Rutte heeft het wel over participatiemaatschappij... maar zijn beleid laat dat niet zien... waar, waar mensen meer... Geld zelf te besteden krijgen en waar de overheid een stapje terug doet, dat is op het ogenblik nog niet te zien. En het CDA probeert dat te doen. Niet omdat het CDA alleen maar tegen het kabinet ageert, maar. Als je daar kijkt naar de traditie van bijvoorbeeld mm -hmm. Lubbers en Balkenende, zie je precies dezelfde lijn. Ja, maar toch, precies dezelfde lijn. In al die uh, rap rapporten en vooral het meest recente binnen het CDA... werd gepleit uh, voor een positie op het midden. En het heette dan het radicale midden. En als ik u zo hoor, uh, is daar niet zoveel te zoeken. Is het CDA gewoon niet een wat rechtsere partij aan het worden? Ja, ik weet het niet. Ik zie dat de Partij van de Arbeid... Uh, ongeveer het tegenovergestelde doet... als wat ze in het programma allemaal hebben neergeschreven... En niemand stelt die vraag aan de Partij van de Arbeid... of ze ineens zo verschrikkelijk rechts geworden nee, zijn. Nee, we hebben we we we vandaag weer uitgenodigd. Wat je, die vraag we wel. Wat je ziet dat is dat de Partij van de Arbeid... of dus wat je ziet dat het kabinet... in zijn onmacht om uit de crisis te komen... Nee, maar komen, blijf nou even bij is, het, maar, het CDA. Nee, niet meer beweegt. Er wordt niet meer bewogen in Nederland. Nee. De economie heeft nodig dat hij dat meer ruimte krijgt. En dat zie ik van het kabinet niet komen. Dat probeert het CDA wel te doen. Dat is niet naar rechts. Dat is proberen ook naar de samenleving wow. te luisteren. Lisbeth van Tongeren ja, die, die het is natuurlijk, kan het knippen. Ik bijna niet tegenhouden. Je, um, je, je moet het eigenlijk een meestelijke zet uh, noemen van BUMA om de ruimte te zoeken op rechts tussen PVV en de VVD. En dat is heel duidelijk wat uh, he, die beweging is heel duidelijk gemaakt in de Tweede Kamer. Wat ik daar vreselijk jammer aan vind... is dat bij het CDA ook altijd nog een hele stevige sociale kans zat. Hè, die echt opkwam voor gewone mensen. En nu zie je dus dat die keuze electoraal gemaakt is. Waar kunnen we misschien nog wat, wat zetels winnen? Dat zit op, op, ja, ergens op rechts tussen PVV en VVD. Jasper en, van Dijk, hoe ziet u? Ik ben het eens met Hans Hille als hij zegt... dat het kabinet zich te veel blind staat op het financieringstekort. Dat zeggen wij ook. Uh, maar ik, ben, ik moet helaas ook vaststellen dat het CDA om bepaalde redenen uh, in dat rechtse gat duikt. Terwijl ik moet zeggen, uh, in het dagelijkse kamerwerk werk ik zeer goed samen met de CDA-kamerleden. Uh, we hebben deze week over onderwijs gesproken. Dan staat het CDA, net als de SP, voor toegankelijk onderwijs... en weg met die toetsgekte. Dat gaat hartstikke goed. Mm. We hebben ook wel overeenkomsten in de zin van gemeenschapszin, solidariteit. Maar dat geluid hoor ik helaas wat minder van de CDA-leider Buma. Die, uh, die, gaat, uh, ja. die roept alleen dat de belastingen omlaag moeten. Maar dat is ook wat smal. Ja, ja. Ik ben dat wel met je eens. Want uh, ik merk ook in het dagelijks kamerwerk... dat je op he, voorstellen, op moties uh, best steun krijgt van CDA. Maar CDA zoals ze zich manifesteren, he, vooral door de leider Buma... is een, een, nee, in mijn gevoel toch echt een stuk rechtser ja. dan ik het CDA van ja. vroeger ken. Hans Hille, geef eens een, een, een label voor ons aan, aan uw partij. Waar moeten we uw partij nu positioneren? In het hart van de mensen. Ja. Um, het, het, het CDA is, uh, is moet nou niet mee. Nee, het CDA is niet zo verschrikkelijk veranderd. Men kijkt ook naar het betalen van de rekening. Het CDA wil maar in als... dat politieke landschap, en u ja. snapt echt wat ik bedoel. Uh, het midden daarvan laat u toch doorschemeren dat daar niks gebeurt. Nou, links, daar kiest u nu voor. En u heeft zelf in het verleden ook wel eens gepleit voor een wat Duits-christendemocratische wat rechtsere plek. Is dat het label wat u aan uw partij zou willen zien gehangen worden? Als nee, maar heer? ik wil dat het CDA goed zijn uh, best doet... om zich te onderscheiden van de andere. Neem D66, wordt ook een middenpartij genoemd. D66 wil meer aandacht voor onderwijs. Prima. En gaat vervolgens dat vertalen in 500 miljoen extra. Dat wil was, zeggen dat was, je de overheid weer zwaarder gaat maken. Ja. Dat noemen wij geen midden meer. Dat is alleen maar Haagse bureaucratisering zoeken. En wat het CDA probeert, is daar onderuit te komen. En dat noem ik niet links of rechts. Dat noem ja. ik gewoon proberen naar een nieuwe uh, internationale samenleving te gaan... waar andere uh, uh, dynamiek geldt ja. dan in de jaren die voorbij zijn. Ja, maar dat woord het radicale midden, dat is iets wat u niet graag meer omarmt. Ja, maar in radicale middelen is ja, Nee, Ik heb het niet bedacht. Ja, nee, maar het is, is spelen met een woord, radicaal in bidden. Ja, ja, dus is helemaal knap met CDA-koppen. Ik heb het uitgedacht. Ik geloof dat we wel kunnen raden van ja. wie Buma die nieuwe lijn heeft gegeven. Ja, nee. <lacht> Oké, okay, Jasper helpt mij. Nee, maar ik denk dat, dat radicaal radicale was. Dat heel aardig op, op dat moment een vreespelt hier in het CDA was. Zo goed mogelijk uh, uh, ja, we zeggen, op te lossen. Die tweespad is er niet meer. Het CDA is niet verdeeld. En uh, er is uh, Buma, die heeft zijn, zijn mensen goed op orde, doet dat ook goed met Ruud Petom samen. Ruud Petom erkent ook, de, uh, geeft ook aan dat ze dat die leiding eens is. Ja, dus maar ik betekent, zou zeggen: het, zelfs, het CDA uh, is, uh, manifesteert zich als eenheid en heeft. Geen trucs nodig om, die, om, die, om dat iets toe te dekken. Ja, u bent heel blij wat dat betreft. En, en hoe is het gelukt om die Rutte-Peto als voorzitter stil te houden? Zo stil te krijgen? Ik denk dat het de, argumenten, de inhoudelijke argumenten die zij ook aandraagt... en in diezelfde discussie doet, dat we elkaar daarop aanspreken... en dat iedereen dat met elkaar eens is. Er moet in Nederland meer dynamiek komen. Er moet in Nederland een aanzuiting komen bij een internationale economie. En als Nederland werkelijk denkt dat ze het kunnen blijven doen... zoals het in het verleden het geval is geweest, missen wij de boot. Oké, okay, nou ik ga het niet samenvatten, maar wel zeggen... dank aan Lisbeth van Tongerenhans, Hille en Jasper van Dijk. Redactie Roelienakse, Lisbeth Witteman en Jasper Stoorvogel. Techniek beentjes. Als u wilt reageren, dan kunt u ons vinden op de website. Straks het NOS-nieuws en dan het onderzoeksprogramma Argos... en daarna TOS in bedrijf. En voor de GroenLinksers, de autoshow begint om twee uur. We zijn er volgende week weer, van 11 tot 12. Twaalf dan dag.